Hoofdstuk 7, met de burgemeester de lucht in. Brilstra, sprak de burgemeester, het staat dus vast dat jij met je zoon in het holst van de nacht op een dam zaten, midden in de rivier. Is die, die, die stroombreker, zal ik maar zeggen, hè? Is dat verboden terrein? Uh, niet dat ik weet, burgemeester, antwoordde de uitvinder van de bromvlieg eerlijk. Nou, dan weet ik niet wat iemand jou ten laste zou kunnen leggen, Brilstra. Jij was met je eigen bromfiets op een stroombreker, die geen verboden terrein schijnt te wezen, en verder had je nog twee stangen bij je. Zijn die ook van jou? Ja, die zijn ook van mij, burgemeester. Juist ja, dan is dus deze hele arrestatie een zinloze dwaasheid geweest, en daarmee is dan dus de kous af. Veldwachter, jij kunt nu wel gaan... En Hannes, ja, ga jij ook maar. Brilstra, blijf jij nog wel even hier, als je wil. Ik zou met jou graag iets bespreken onder vier ogen. De veldwachter keek teleurgesteld. Hannes keek verbaasd, en Brilstra keek niet erg op zijn gemak. Nauwelijks waren de burgemeester en de dorpssmid alleen achtergebleven in de kamer, of de burgemeester zei. Brilstra... Nu, tussen jou en mij. Daar buiten, op de markt, daar staan groepjes mensen, en die hebben het over jou. En ik kan dat goed begrijpen, want je doet de laatste tijd ook wel erg vreemd. Nu spreek ik even niet met je als hoofd van de politie, of als burgemeester van dit dorp. Ik spreek met jou als man tot man. Brilstra, ik ken jou al een hele tijd. Ik geloof niet dat jij iets verkeerd zou doen. Maar denk nu niet dat ik zo dom ben om ook maar één woord te geloven van al die rare verhalen van jou, en daarom vraag ik jou recht op de man af, wat doe jij daar steeds achter die gesloten deuren van je werkplaats, en wat deed jij vannacht midden in de rivier op een stroombreker? Brilstra kreeg een rood hoofd, hij zat onrustig heen en weer te draaien, en toen begon die verward te mompelen en te stotteren, maar ver kwam die niet met zijn geleuter, want de burgemeester viel hem op een tamelijk strenge manier in de rede. Ach man, Basel toch niet, vertel me nou even, herveen wat er aan de hand is. Dat kun je ook wel zonder al dat genuzel. Ja, ja. nou, als u het dan weet, weten wilt, uitvinding, stotterde Brilstra. Als u, als u er met niemand over praten wilt, maar ook echt helemaal met niemand, hè. Dat beloof ik op mijn woord van eer antwoordde de burgemeester op ernstige en plechtige toon. Nu was het ijs spoedig gebroken. Brilstra vertelde, en de burgemeester luisterde zwijgend, maar zijn ogen straalden. Man, zei de burgemeester, beste Bril, geef me de vijf. Jij bent een prachtkerel. Nu begrijp ik het allemaal. Daar zal ik met niemand ook maar één woord over spreken, totdat jij je patent in de zak hebt. Wil u er ook eens op zitten, burgemeester? vroeg Prilstra, die verrukt was dat het allemaal zo goed afliep. Er op zitten? Maar dat is een geweldige gedachte. Dol, graag natuurlijk, zeg. Dat beschouw ik als een grote eer. Dan zal ik dus de derde mens zijn op de hele wereld, die met jouw uitvinding de lucht ingaat. Uh, wanneer? Waar? De afspraak werd gemaakt voor de volgende avond om elf uur, op een stil plekje bij het weilandje achter de bosjes. En daar stonden ze dan met hun drieën om de bromvlieg heen, en vader Brilstra ging eerst alleen de lucht in om zijn uitvinding te demonstreren. De ogen van de drie mensen waren gewend aan het avondduister, en de nacht was vrij helder. Vol bewondering keek de burgemeester toe, hoe Brilstra daar in grote kringen boven zijn hoofd rondvloog. En toen vroeg hij aan Hannes, en hebben jullie daar nou nog nooit een ongeluk mee gehad? — O, wil, burgemeester, ik ben een keer in een boom gevlogen, antwoordde Hannes. Ik moest het nog leren, en bovendien was het stuur toen vastgelopen. Maar dat is nou allemaal verholpen, dat kan niet opnieuw gebeuren. — O, o, gelukkig dan maar, antwoordde de burgemeester een weinig zorgelijk. — Ja, ging Hannes verder. En dan hebben we nog dat grapje gehad toen we die noodlanding moesten maken op de stroombreker in de rivier, een paar kilometer verderop. Ja, dat was een lek in de benzineleiding, hè? Ach, dat zijn allemaal van die kinderziektes. Dat heb je met alle uitvindingen, geloof ik. Maar vader zal het allemaal wel oplossen. Op dit ogenblik maakte Brilstra een keurige landing, en hij zei. Nou, burgemeester, als u dan zin hebt, dan, eh, dan kunt u mee. U hebt nou gezien hoe het gaat, hè? <coughs> — ja, ja, ja, zei de burgemeester, en toen moest hij eerst eens niezen. — Ja, ja, maar, maar, zie je, Hannes, die zit altijd bij jou achterop bril, maar ik ben behoorlijk veel zwaarder dan hij. Ik bedoel, zou dat ding nou niet omduikelen? — Oh nee hoor, burgemeester. Lachte de brilsta. Het ergste wat ons zou kunnen overkomen, dat is dat de motor uitvalt. Nou ja, en dan is er nog niet veel aan de hand, want met behulp van de horizontale schroef kunnen we dan toch nog min of meer rustig landen. Ga maar na, toen we die noodlanding in de rivier hebben moeten maken, was dat eigenlijk ook het geval, en dat hebben we toch gewoon overleefd. <coughs> ja, <coughs> <coughs> zei de burgemeester. Ja, nou, maar bij nader inzien, ik, ik, ik, ik zal niet zoveel te zien krijgen. Hè? Ik bedoel, het is een tamelijk donkere nacht, er is geen maan. Oh, maar we gaan meer dan genoeg zien, hoor, burgemeester, antwoordde Brilsta. Meer dan genoeg. Oh, u zult eens kijken hoe leuk dat voor u is om uw eigen dorp zo eens te zien vanuit de lucht. Ja, uh, zit je daar nu nog enigszins comfortabel op die, die bagagedrager? Oh, kom nou, burgemeester, dat is toch geen bagagedragen? Dat is een heel gemakkelijk duo-zitje. ja, maar... Luister nou eens, bril. Stel je nu voor dat ik daarboven in de lucht een niesbuik krijg. Hoe moet ik me dan vasthouden? Nou, kijk eens even, u niet met uw neus en niet met uw handen, burgemeester. Ja, u moet u natuurlijk wel een beetje goed vasthouden. Ja, de... ''Ja, kijk eens even om,'' zei Brilstra flink. ''Als u niet goed durft, dan moet u het zeggen, dan doen we het niet, dat geeft niet.'' ''Ik durf alles,'' zei de burgemeester nadrukkelijk. ''Nou, stapt u dan maar op,'' zei Brilstra. Hm, ''Hannes, ik zou zo zeggen, loop jij nou naar de ruïne toe, dan maken de burgemeester en ik een landing op de toren van de ruïne, en dan treffen we elkaar daar weer.'' Brilstra nam plaats op het zadel, de burgemeester kroop op het duo-zitje, hij greep met beide handen de stevige riem die de smid om zijn middel had, toen gaf Brilstra gas, en hij begon te trappen. Langzaam en bijna statig rees de bromfiets met de beide mannen omhoog. Oh, — O, lieve help, riep de burgemeester, we gaan helemaal van de grond af, is dat zo wel in orde, Bril? Ja, dat is dik in orde, burgemeester, want dat is nou net de bedoeling van deze uitvinding, hè? Daar hebben we dit ding voor gebouwd. O, oh, ja, ja, ja, dat is ook zo, ja. Maar kan ik er niet afvallen? Alles is mogelijk, burgemeester, maar eh, als u gewoon stilzit en u een beetje goed vasthoudt, dan, dan kan dat niet gebeuren. Het is Hannes en mij bijvoorbeeld nog nooit overkomen. Op dit ogenblik begon de burgemeester zo hard aan de riem om Brilstaars middel te trekken dat de smid het er een beetje benauwd van kreeg. — Eh, uh, burgemeester, een beetje losser kan ook wel, hoor. Zo dadelijk dan trekt u me nog van mijn zadel af. Pas op, niet doen. — Alsjeblieft, Pril, alsjeblieft, heigde de burgemeester. — Maak niet van die blauwe grapjes. Ik, ik, ik kijk daar nu uit, daar links voor ons uit, daar staan bomen. — Ja, die zie ik ook wel, Lachte brilsta. Eén keer in de top van een boom, dat is wel genoeg geweest, hoor. Dat zal me niet meer gebeuren en hammer zal helemaal niet. O, oh, lieve help, Bril, ik geloof toch heus, nee, dat heb ik nooit geweten. Uh, help, ik heb last van hoogtevrees. Maar als ik naar beneden kijk, dan word ik helemaal duizelig. Zeg, Bril, wat huppelt die bromvlieg vreemd? Vallen we nu naar beneden? Wel, nee, burgemeester, we stijgen een beetje zelfs. Hierboven heb je dikwijls wat meer wind dan beneden op de grond, hè? Enkele ogenblikken was het stil achter de rug van de smid, en toen begon de burgemeester vreemd te hijgen, en het was duidelijk dat er een nisbui opkomst was. Brilstra, Brilstra, ga naar beneden, riep de burgemeester. Zet dit ding aan de grond, ik voel het. Uh, tjou, dit loopt. Uh, tjou, het gaat helemaal mis, ik, ik, ik val eraf, Bril, ik, ik ga vallen, Bril, doe iets! Inderdaad begon de bromvlieg nu vervaarlijk te stijgeren, en Brilstra smeekte zijn burgemeester om alsjeblieft stil te blijven zitten, maar dat kondigstakkerd niet, want als die een flinke aanval kreeg van hoorkoorts, dan schudde en trilde die van onderen tot boven. Op dit ogenblik was er al helemaal geen sprake van om een landing te maken... Want ze waren net precies boven het dorpsplein, en dat was wel ongeveer de allerlaatste plaats, waar Brilstra zijn uitvinding aan de grond wilde zetten. Gelukkig duurde de aanval niet lang, en de burgemeester was veel te uitgeput om ook nog maar een woord te zeggen. Brilstra stuurde recht op de ruïne aan, en zonder moeite maakte hij een nette landing op de platte bovenkant van de oude toren van de bouwval. Zwijgend klom de burgemeester van zijn zitje af, en nadat hij enkele malen diep adem gehaald had, zei hij langzaam en met een grafstem, — Dat doe ik nooit weer, nooit, nooit. — Nee, nee, dat kan ik wel begrijpen, burgemeester, antwoordde Brilstra. Als u zo'n last hebt van de hooikoorts, dan denk ik dat bromvliegen niet iets voor u is, nee. Ik stel voor dat ik u maar gauw weer terugbreng naar de plaats waar we vandaan gekomen zijn, hè? Nee, dat doe ik ook niet, antwoordde de burgemeester. Ja, maar u moet toch terug? U kunt niet zomaar van deze toren af, u kunt hier toch niet blijven wonen? Dat doe ik ook niet, antwoordde de burgemeester kalm. Ga jij maar terug, en breng eerst die bromvlieg weg, kom dan terug met je zoon, en breng de langste ladder mee die je bezit. Die ladder zet je dan tegen de buitenmuur van deze toren, en zo kom ik wel weer veilig beneden op de grond. Een, een ladder? Ja, een ladder, en ga nu maar gauw, want dat zal zeker wel een uurtje tijd nemen, en ik heb geen zin om hier de hele nacht te blijven. Brilstra begon te praten als brugman, hij soebatte, hij smeekte, hij ging er bijna bij op zijn knieën liggen, maar de burgemeester bleef onbewogen. Hij wilde niet meer achterop zitten, en hij wilde rustig wachten totdat Hannes en zijn vader hem met een ladder kwamen redden. Het was een behoorlijke afstand van Brilstra's werkplaats naar de voet van de toren, en de goede smid had bepaald geen zin in die nachtelijke tocht. Maar daar was niks aan te doen, op geen enkele manier was de burgemeester te bewegen, om weer achter op die duo te gaan zitten. Zuchtend vloog Brilstra dus alleen met zijn bromvlieg weg, waarbij een paar nachtuinen verschrikt opvlogen. Hij pikte onderweg Hannes op, en zo brachten die twee samen de bromvlieg naar huis. Dat ging allemaal zonder avonturen, maar de tocht met de ladder viel bepaald niet mee. Want deze enorme ladder drukte zwaar op de schouders van vader en zoon, en toen ze halverwege waren, dook daar uit de duister ook nog een bekende gestalte op, en die zei, niet zonder pret, Wel, wel, wel, wel heb je ooit van je leven, daar hebben we brilstra weer eens met zijn zoon. Mensen, wat bezielt jullie nou weer, wat moet dat nou weer in de late avond, en wat heb je daarbij je? Een ladder? Waar gaan jullie nou weer naartoe? Sterren plukken, antwoordde Brilsta. Heel grappig, heel grappig, grinnikte de veldwachter. Maar ik laat jullie toch niet gaan. Eerst zeggen waar je met die ladder naartoe gaat. Het werd een vervelend twistgesprek, dat een paar minuten duurde, en toen werd de veldwachter kwaad en hij riep. En nou is het mooi geweest. Ik ga naar de burgemeester toe. Die is lekker niet thuis, liet Hannes zich ontvallen, en hij begreep meteen dat hij te veel gezegd had, maar het was al gebeurd. ''Hoe weet jij dat zo?'' vroeg de veldwachter achterdochtig. ''O, oh, uh, omdat ik hem daar net nog gezien heb,'' antwoordde Hannes. ''O, oh, daar net,'' zei de veldwachter, ''dan is hij zeker nog even een eindje om gaan lopen, maar nou zal die heus wel thuis wezen.'' Ja, t — Ja, het is eigenlijk wel een beetje laat, natuurlijk, om die man nou nog lastig te gaan vallen. Dat gaf Brilstra hoop. — Ga jij nou maar rustig naar huisveldwachter en val die arme burgemeester niet lastig, hè? Maar daar was de veldwachter niet toe te bewegen. Hij moest en hij zou weten waar de twee mannen met hun grote ladder naartoe wilden gaan, zo in het holst van de nacht. Het was natuurlijk helemaal onmogelijk om de veldwachter te gaan vertellen wat er precies aan de hand was, en hem op de hoogte te stellen van het feit dat de burgemeester op de toren van de ruïne zat en daar voorlopig even niet vanaf kon. Het gesprek duurde nog wel een kwartier, en eindelijk werd de veldwachter zo kwaad dat hij op zijn fiets sprong. Hij reed rechtstreeks naar het huis van de burgemeester, maar dat wisten Brilstra en Hannes toen natuurlijk nog niet. Die stonden te wachten en te loeren in de duisternis, of de veldwachter ze misschien in het ootje wou nemen, en of die over een paar minuten stiekem stilletjes terug zou komen. Pas na een kwartier durfden Brilstra en zijn zoon hun weg voort te zetten. Intussen vond de veldwachter in het huis van de burgemeester een huilende huishoudster. O, veldwachter, het is maar goed dat je komt, zei de vrouw. Dit is nog nooit gebeurd. Altijd gaat de burgemeester om elf uur naar bed, met zijn poeiertje en zijn warme kruik en zijn vermageringsdrankje, en, en nu, nu is hij om kwart voor elf nog de deur uitgegaan. Hij deed alsof vreemd en zo geheimzinnig, en nu is het bijna één uur in de nacht, en hij is nog niet terug. Er moet wat gebeurd zijn, veldwachter. De tranen liepen de arme vrouw over de wangen. En plotseling voelde de veldwachter een koude rilling over zijn rug gaan. De burgemeester was verdwenen, en ergens in de buurt van het dorp slopen nu Brilstra en zijn zoon rond met een ladder. Twee zonderlinge feiten, en de veldwachter begreep, dat het ene feit wel verband moest houden met het andere. Hij bedacht zich geen ogenblik, hij nam niet eens de moeite om de huishoudster te troosten, hij sprong voor de tweede keer op zijn fiets en reed rechtstreeks naar het huis van meester Klevenaar, de loco-burgemeester, de plaatsvervangende burgemeester van het dorp Ondermate. Het viel niet mee om de meester uit zijn slaap te wekken, maar eindelijk ging er boven een raam open en het hoofd van de meester keek naar buiten. Erg vriendelijk keek dat hoofd niet, maar vijf minuten later zat de veldwachter toch tegenover hem in de studeerkamer. Nu deed de veldwachter omstandig zijn verhaal, en hij eindigde met de woorden. Nou ja, en de burgemeester, die is dus weg. Misschien is die onopgemerkt naar bed gegaan, opperde meester Klevenaar. Dat kan niet, meester, zijn huishoudster, die houdt hem veel te goed in de gaten. Misschien zit hij nog wel op de sociëteit. Dat ken ook niet, alle lichten zijn daar al lang uit, is geen mens in huis daar. Dan zit hij misschien te schaken bij de notaris. Dat ken ik ook niet, meester, want daar ben ik toevallig langsgekomen toen ik hierheen kwam fietsen. Dat hele huis, dat is donker. Een duister geval, zei meester Klevenaar. Heel duister, ja, antwoordde de veldwachter. Ik verdenk Brilstra. Ach, dat is interessant. Waar verdenk je hem van? Ja, ja. — Waarvan? mompelde de veldwachter.